Goedemiddag, het Cube music nieuws van Nu.nl. Krijg je wel even je kunnen. Goedemiddag, het rommelt bij de PVV. Er zijn zeven Kamerleden opgestapt. Ze zijn het niet eens met Geert Wilders. Ze vinden bijvoorbeeld dat hij meer moet proberen om samen te werken... met de formerende partijen en de rest van de oppositie. Hierover praten, dat had geen zin, zegt een van de opgestapte Kamerleden. We hebben net geprobeerd in de fractie een discussie te starten... die zou leiden, naar onze mening, tot het realiseren van meer resultaten... voor onze kiezers. En die discussie werd onmogelijk gemaakt. De Kamerleden vinden ook dat Wilders te weinig heeft bereikt. Er komt een onderzoek naar de chaos op Schiphol twee weken terug. Toen lag het vliegverkeer dagen plat door de sneeuw en de kou. Honderden vluchten werden geschrapt. Mensen sliepen op het vliegveld en wisten niet waar ze aan toe waren. Door onderzoek te laten doen hopen Schiphol en KLM dat het een volgende keer beter gaat. De koning en koningin van Spanje zijn op de plek van de treinramp geweest. Ze spraken daar met reddingswerkers. Ze gaan ook nog naar een ziekenhuis om gewonden en familieleden een hart onder de riem te steken. In het zuiden van Spanje ontspoorde eergisteren een hogesnelheidstrein... en die botste daarna op een andere trein. Zeker 41 mensen zijn omgekomen. Mogelijk kwam dat ongeluk doordat het spoorstuk was. Er wordt gevoetbald in de Champions League. Ajax moet aan de bak. Ze spelen in Spanje tegen Villarreal. Maar is er nog hoop voor de Amsterdammers? Daarover hoor je onze voetbalverslaggever... Riepke Bakker! Ajax heeft nog een hele kleine kans om door te gaan in de Champions League. Ze moeten dan winnen bij Villarreal en volgende week van Olympiacos. Maar zelfs als dat lukt, is maar de vraag of dat genoeg is. Databureau Opta geeft Ajax 1,7% kans om door te gaan. De wedstrijd tegen Villarreal begint vanavond om 9 uur. Het weer. Op veel plekken nog een zonnetje. Vanavond en vannacht in het westen meer bewolking en kans op een buitje. Verder droog. Morgen wat zon, maar ook bewolking. En dan max 6 graden. Heel veel verkeer voor Flitsmeister met 57 files en twee vertragingen langer dan 40 minuten. Beide op de A50. Arnhem richting Oost tussen de Takitusbrug en de Maasbrug. Door een ongeluk 11 kilometer met 1 uur en 22 minuten vertraging. en eind over Arnhem tussen Os, Oost en Ravenstein. 8 kilometer ook met 1 uur en 20 minuten extra reistijd. Vanaf maandag, de Q-top 500 van de 90. We zitten in de stemweek en het is belangrijk dat jij stemt. Dat jij ons laat weten wat jouw 40 favoriete liedjes zijn uit de jaren 90. Want samen maken wij de Q-top 500 van de 90's. Het gaat maandag los. Kleine appetizer heb ik hier in de vorm van passion fruit. De Rigga -Digga -Digga song. Q-top 500. Ding -a, A ding ding ding ding <laughs> A ding ding ding ding ding ding ding A ding ding De ding-dong-song. Onder andere uit het lijstje van Ruben van der Laan Passion Fruit hoor je de Ricka diga ding-dong-song. Tony hey! en de q middagshow Goedemiddag, het is 7 minuten over 4. Kakenverse begin van deze dinsdagmiddagshow voor 20 januari 2026. Berichtje van Peter in de Q-app. Hebben jullie het eerste uur van de dag nog geklaagd? Even goedemiddag. <laughs> hey, goedemiddag. Nou, dan gisteren om half zes in het nieuws hadden wij uh, anti-klaagtips. Dat was een uh, wat was het, psycholoog, geloof ik, die uh, tips gaf om een, uh, ja. een minder klagig leven te leiden. Ja. En uh, tip 1 was om uh, de dag minder klagend te beginnen... en het eerste uur dat je bent opgestaan positief de wereld toe te treden. Ja, inderdaad. Zo nou. van als het een uurtje dan lukt, ja. dan ben je al een heel eind. Hoest gegaan bij jou? Ik euh, heb het 20 minuten volgehouden. Oké, okay, nou dat is progressie. Ja, dat is op zich iets toch? Waar ging het mis dan? Nou ja, ik zat aan mijn ontbijtje met mijn kopje thee. Ik open mijn nieuwsapps op mijn telefoon, ik zit even lekker te scrollen. Noorderlicht. Oh, ja, die dacht ik al. Shit. Ja, die dacht ik al. Ik heb dat hele Noorderlicht niet gezien. Nee, nou, we hebben het er gistermiddag ook helemaal niet over gehad. Maar het was, nee, echt maar... Een, het was er opeens, door op meteorologen stonden ook met ja, uh, open kijken. zelfs de meteorologen, die hadden zoiets van, wat is dit ineens? En echt, Jan en Alleman heeft het gezien. En dus, jij zit aan tafel, jouw Rick, dat is, dat is jouw, jouw vriend, die is daarbij. En die had meteen, doordat dat er iets niet goed ging, was je meteen aan het klagen? Nou, het was met de kinderen, want Rick die lag nog in bed. Uh, dus ik zat met mijn twee daar kinderen ook, aan tafel. Hij zit ook een lichte, nee? lichte cynison <laughs> Daaronder hoor ik. Ja, ja, Rick lag nog in bed, natuurlijk. Ja, ja. Ik moest het al dus doen, uh, opstarten met ja. kinderen. Ja, ja, ja. ja en... Houd positief en vandaag. Ja, nee, ja, ja. Ik probeer ook dan uh, positief te zijn tegen de kinderen, want die hebben ook niks aan, aan een zachterrijnige moeder. Maar ja, ik dacht wel shit, ik heb dat hele Noorderlicht niet gezien. Nee. Echt iedereen in Lelystad hebben ze het gezien. Zelfs in Lelystad in... hebben ze het lucht gezien. Weet ik, in, in Lutjebroek hebben ze ja. het gezien. Ja, wat een verschrikkelijk begin van je dag. Ja, echt ja, balen. Ja, ja. Tegen mij werd na 10 minuten al gezegd... haal die fronsnaus van je gezicht. <lacht> ik, ik heb echt mijn best gedaan. En ik dacht, ik heb een hele leuke dinsdagochtend. Ik was leuk met Boris bezig, met mijn vriendin had ik het gezellig. En toen zij zei zij tegen mij... haal die frons fronsnaus nou van je gezicht af. <lacht> dus nou, morgen weer een kans. Morgen, morgen tussen zes en zeven. Met een grote glimlach ga ik de dag tegemoet. Dus sowieso met een grote glimlach. Nog een programma tegemoet met Chris Cross Amsterdam. Ja, daar gaat ie weer. Yoho! De show die is begonnen en je voelt de sfeer. Je rijdt lachend naar huis, doet dwars door het verkeer. Je pakt elke randkonde nog een extra keer. Elke keer voor de sfeer van... Want... dinsdagmiddagspits met de meeste vertraging volgens Flitsmijs op de A50, Arnhem richting Os. Tussen de Takintusbrug en de Waasbrug er is een ongeluk gebeurd. Fikse vertraging 1 uur en 30 minuten, 11 kilometer file. Heel veel sterkte daar vanmiddag. Q-Music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 Music Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water in de Q Music middag. Vart over 4. Goed de middag. Het is een dinsdag show. Altijd leuk wat van je te horen middel van een bericht in de Q Music app. Mark zegt: ja, maar klaar is toch verschrikkelijk lekker? Een dag niet geklaagd is een dag niet geleefd. Zo sta ik er ook in, maar we gaan het morgen tussen 6 en 7 gaan we proberen als ik net, uh, net wakker ben. ...waarvan Angela zegt... ...ja, maar doen we in tussen 6 en 7 uur... ochtends gezellig doen, is toch niet realistisch? Nou, luister maar naar Mathieu en Marieke... ochtend. hartstikke gezellig programma tussen 6 en 7. Ga het gewoon weer proberen morgenochtend. Uh, en hier, je bent niet de enige die het Noorderlicht gemist heeft. Oh, godzijdank. Heel veel foto's van Q-luisteraars die het vannacht wel hebben gezien... ...maar oh, Cecile hoorde. die zegt, oh ja, balen van het Noorderlicht... ...ik heb het ook weer gemist. Ja, Ben niet zo jammer. Ja. Dan naar iets dat we gisteren bekend hebben gemaakt... En waar ik zeg we bedoel ik eigenlijk ik, want ik ben hier zo ongelooflijk trots op. Nee, jouw verjaardag gaat zomaar zeker niet voorbij... Ik heb gisteren verteld dat ik voor mijn verjaardag vandaag over een week... op 27 januari de studio bereid heb gevonden die dit liedje heeft gemaakt... om allemaal nieuwe namen in te zingen. Op Spotify staan wel 1500 namen. Dat varieert echt van nou, Eefje tot aan Marcella en van Ruben tot aan Tom. Maar mijn naam zit daar niet tussen. Plus de namen van heel veel andere Q-luisteraars. We hebben al duizenden berichten gekregen. En ik mag dus de komende dagen mensen gaan blij maken met hun eigen verjaardagliedje. Ik begin gewoon met de eerste twee namen. Ik heb een bericht gekregen van Bert. Die zegt, hé hey Domien, mijn dochter wordt volgende week 18 jaar. Hoe gaaf zou het zijn als zij dan haar eigen Colette liedje heeft? Colette, jij krijgt jouw eigen verjaardagsliedje. Er zal binnenkort gezongen worden. Colette, dit is je verjaardag. En ik ga naar Cynthia. Cynthia, goedemiddag. Hoi Domien. Hallo. Ja, jij gunt het iemand anders, dit verjaardagsliedje. Ja, klopt. Wie is dit? Uh, dat is Ronnie. En waarom verdient Ronnie een eigen verjaardagsliedje? Um, Ronnie is een vriend van mijn man en mij en uh, elke verjaardag stuurt hij mijn man en mij uh, onze eigen versie. Um, en ik vind het echt een geweldig nummer, er wordt er altijd heel erg blij van. Ja, Alleen, er is geen versie van zijn nummer. Ach. En um, als iemand het verdient, is hij het. Hij is ermee begonnen bij ons. Dus, uh, ja, hoe heet jouw jou man dan? Paul. Paul heeft natuurlijk een eigen verjaardagsliedje. Ja, zeker. En wordt dus ook gezongen, sinds. ja, dit is je verjaardag. Ja, die bestaat ook. <laughs> ja. Jullie kunnen Ronnie niks teruggeven op zijn verjaardag. Nee, precies. Nou, tot afgelopen jaar, want ik ga regelen dat de geluidsstudio de naam van Ronnie volgende week zal gaan inzingen. Oh, hartstikke. Dat tof. is toch een geweldig cadeau. Cynthia, dankjewel. Ja, ook ja, ja, bedankt. En ik wens en jou... een fijne verjaardag. Ja, dankjewel, dus heel Lief. Ik wens je een hele mooie dinsdag vandaag. Dankjewel. Wie verdient een verjaardagsliedje, laat het weten in de Q Music App.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 Au moins mille fois que j'ai compté mes doigts hey Où t'es papa routé Où t'es papa Où t'es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 Au moins mille Waar is Flemming nou weer? God de god. Ik ben wel even. Hoi. Hoop dat hij opneemt. Onze hele lange middag dit hoor. Hoi. Ja, Flemming met Domien. Hoi Domien. Je liedje is begonnen. Waar ben je in vredesnaam? Je in mijn pet? Ja, Jongen, jonge. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan...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 Een vraag in de pub quiz, waar ik aan meedeed: Dit liedje. Oh, zat erin? Actueel liedje. Ja, de vraag was: uh, welke twee artiesten zijn dit? Ik had hem goed. Oh, wat goed. Ja, ja. Ja, verder zaten de vragen in: als... Uh, hoe heette de vrouw van Shakespeare? Um... Nee, dat weet jij niet. Uh, ja, nou... de, de, de, We kregen de. Uh, het, het was of naam nou met de A, de B, de C of de D. Uh, oh, ik weet het even niet. Oh, gelukkig. Ik heb me helemaal voor het blok gezet. Nee, ja, helemaal niet. Want, uh, uh, de vrouw van nee, ik weet dit weet toch niemand? Wie weet nou wie, hoe de vrouw van Shakespeare heet? Nee. Dat is toch uh, geen oh, ik vind of... dat Ik weet dat, dat ik alles moet weten? Ja, maar, ja, goed, je weet ja niet nee alles. ik weet het niet. Even Wikipedia kunen, daar zit ja. ze. Nee, je kunt niet alles weten. Nee. En het allerergste is, ik zit dus nu te rek omdat ik het dus niet meer heb. Ik heb het niet onthouden. Wat erg. <laughs> ik wil zeggen, Anjeta, maar dat is natuurlijk. Agaat, Agaat aga aga aga of zo. Ik weet het niet meer. En. Ik kijk, ik, ik. De vrouw van Shakespeare. En is het N? Ja. Echt? En Hathaway staat er. Maar dat is toch die ook... actrice. Goed, dit wordt niet beter. Wat zit er in het nieuws nee, zometeen? Nou ja, goed. Uh, wat zit er in het nieuws ja, zometeen? dat weet jij. Ja, iets heel leuks. Heb jij nog steeds uh, zo'n raar of genant e-mailadres, weet je wel, dat je ooit als kind hebt aangemaakt? Oh ja, ik had vroeger jetteye.hotmail.com. <laughs> DJ Jedi Ja. Nou, ik heb goed nieuws voor je. En Hathaway was de vrouw van William Shakespeare. Ja, toch? ja klopt toch. Dat was niet het antwoord gisteren komt. Zometeen, verdubbel je salaris in één minuut. Hey, ik ben Julian, ben 28, ik kom uit Groningen en ik werk als fysiotherapeut bij de GGZ. Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om kwart voor vijf. Medisch hulpmiddel, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Bij ontsteking. Gebruik de nieuwe neusspray bij ontsteking van Avogel. Een bewezen effectieve spray voor de snelle verlichting van symptomen. Avogel, ervaar pure plantkracht.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 En welk liedje heb ik een leuke vakantieherinnering? Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick.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 We hebben het vanmiddag in het radioprogramma over William Shakespeare. Er komt een bericht binnen van Marlotte over deze William Shakespeare, feitelijk over zijn vrouw, toen de tijd Anne Hedway. Wij concluderen dat Anne Hathaway, de vrouw, toenmalige vrouw van Shakespeare, al lang overleden inmiddels, dat die naam enorm lijkt op die van de actrice Anne Hathaway die wij tegenwoordig allemaal kennen. Marlotte zegt het volgende. Hey, doei. De vrouw van Shakespeare heet inderdaad Anne Hathaway. Of misschien is dat een afwording? Maar de grap is, de actrice Anne Hathaway heet een man. Ik weet niet meer precies wat zijn naam is, maar die lijkt op Shakespeare. Heb je dit wel eens gehoord, dit verhaal? Nee, nee dat wist ik niet. Er gaat dus een hele bizarre theorie rond op internet. Een soort conspiracy theory. Dat hij, zijn naam is Adam Shulman, dat hij de reïncarnatie is van Shakespeare. Dus dat het allemaal zo moest zijn. En waardoor ik in de war was. Um, en Hathaway wordt ook wel Agnes Haddaway genoemd. Dat was gisteren dus het goede antwoord. Ja. Yeah. Agnes. Q-verkeer van Flitsmeister. Twee vertragingen langer dan 35 minuten. Allebei op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en de Maasbrug. 1 uur en 30 minuten door een ongeluk. En 1 uur en 33 minuten van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. Dat komt daardoor een auto met pech en je, vertraging, of je file is daar 9 kilometer lang. Nog een zonnetje op veel plekken. Vanavond en vannacht in het westen wat meer bewolking. Kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen wat zon, maar ook bewolking in ongeveer 6 graden. Het nieuws, Eefje, goedemiddag. Goedemiddag. Het rommelt bij de PVV. Er zijn daar meerdere kamerleden opgestapt. Ja, als je de radio net aanzet en je hebt het helemaal gemist. Wat is daar vanmiddag gebeurd? Nou, meerdere kamerleden hebben kritiek op Geert Wilders. Het begon met een uitgelekte brief daarover. En vanmiddag kwamen ze de fractievergadering uit. En toen werd ineens bekend dat zeven kamerleden vertrekken. Ja, waar zijn ze het niet mee eens dan? Uh, nou, ze vinden onder andere dat Wilders uh, veel meer moet proberen om samen te werken... met de formerende partijen ja. en met de rest van de oppositie. Ze vinden het bijvoorbeeld jammer dat Wilders niet eens uh, aanschoof bij de informateur laatste. Toen zei Wilders van uh, ik ga niet samenwerken met de bende van Jetten. Uh, nou, die zeven Kamerleden die kunnen zich daar niet meer zo in vinden in, in die harde aanpak. Ze vinden ook dat Wilders niet genoeg heeft bereikt... Ze hebben geprobeerd om erover te praten, maar uh, dat had geen zin. Dat zegt Giri Markensauer, hij is een van die opgestapte Kamerleden. We hebben net geprobeerd in de fractie een discussie te starten. Die zou leiden, naar onze mening, tot uh, het realiseren van meer resultaten voor onze kiezers. En die discussie werd onmogelijk gemaakt. Ja, en uh, Geert Wilders, die heeft ook gereageerd. Dit was, uh, dit was zijn eerste reactie. Het is een zwarte dag voor de PVV. Uh, we hebben een aantal leden verloren hebben de fractie verlaten om uh, verschillende redenen en ja ik vind het uh, zeer triest. En ja. wat gaat er nu gebeuren dan? Ja, Wilde zegt inderdaad dat hij het zeer triest vindt. Hij noemt het ook pijnlijk. Maar hij zegt ook uh, dat zijn partij er wel overheen gaat komen. Oh ja. De PVV gaat nu gewoon uh, verder met 19 zetels. Uh, en de opgestapte PVV'ers, die uh, zeven Kamerleden... die beginnen samen een nieuwe fractie. En die Gideon Markensauer die, uh, die gaat die fractie leiden. Wat een pijn op. Ja. Er komt een onderzoek naar de chaos op Schiphol twee weken terug. Ja, toen lag het vliegverkeer dagen plat door de sneeuw en de kou. Honderden vluchten werden geschrapt. Mensen die moesten op het vliegveld slapen. Mensen wisten niet waar ze aan toe waren. Nou, door onderzoek te laten doen, hopen Schiphol en KLM... dat het een volgende keer beter zal gaan. We moeten niet te veel piekeren over de schermtijd van onze kinderen... zeggen Amerikaanse onderzoekers. Volgens die experts moeten ouders ook veel meer kijken naar wat kinderen kijken. Want het een is slechter dan het ander. TikTok bijvoorbeeld is echt niet goed... omdat die korte filmpjes zo verslavend zijn. En heb jij nog steeds een, een fout, een, een raar of een gênant e-mailadres... dat je ooit aanmaakte als kind? Bijvoorbeeld uh, hotchicky.gmail.com... <tied> Pizza lover. Ja, ja, ja. ja, ja. Of, uh, iets, ja het is vaak over een passie, hè? honden, katten. Ja, je vertelde net, ik had vorige DJ het, uh, het Jet Eye uh, het Jet Eye Ja, weet ik veel. Hoe schreef je dat? Uh, J-E-T-E-Y-E. -E -E. Had ik ook een website, jet Ja, ik weet het ook niet. Ik weet, ja, ik had geen flauw idee. Maar dat heb ik vrij snel weggedaan. Dat heb ik vrij snel gewoon uh, mijn eigen naam uh, heb ik, uh, geregistreerd. Dan heb je een nieuw account gemaakt? Ja, zeker. Ik heb alles ja. weg moeten donderen toen een tijd. Ja, precies. Ja. Als kind denk je dan dit is super grappig. Hmm. Maar als je dan vervolgens nu met zo'n e-mailadres ergens solliciteert of een offerte aanvraagt, het komt toch een beetje stom over. Nou, je kunt dat e-mailadres veranderen eindelijk. Dat kon dus niet. Wat jij zegt, je moest een heel nieuw account aanmaken. Maar uh, Google is bezig met een nieuwe functie. Dus uh, Google, zeg ik dus, het gaat wel over Gmail. Gmail, ja, ja. voor de duidelijkheid. Ja, ja, ja. ja. Uh, maar ze zijn bezig met een functie waarmee je makkelijk... je e-mailadres gewoon kan veranderen... zonder dat je dus een heel nieuw account moet aanmaken. Dat je al je mails kwijt bent. Ja, en alle mail die mensen naar je oude adres sturen... gaat gewoon automatisch door naar dat nieuwe adres. En Die functie in Gmail zou momenteel geleidelijk worden uitgerold. Het is wel leuk als jij zo'n gênant e-mailadres hebt. Deel ik het even in de Q-app. Q-music. Domien verschuren. Lekker, lekker lachen, toch? Milken, ik zometeen de Dame, Jeroen, David. Q-sounds, with you.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 You're gonna kill me There was a time when nothing would last. There was... kan walk home worden. Je kunt binnenkort bij Gmail je e-mailadres aanpassen. Als je een oud e-mailadres hebt, dan kun je dat binnenkort daar gaan fixen. Er komen dus heel veel ouderwetse e-mailadressen binnen, allemaal. Nou, toch vooral Hotmail-accounts die niet meer gebruikt worden. Angelique, bijvoorbeeld, die had vroeger de buurvrouw van hiernaast het Hotmail.com. Rom, Billenbijter het Hotmail.com. Anja, die mailde gewoon lachen met geile smurf het Hotmail.com. Samantha die schrijft sweet underscore snoopy underscore loves underscore him. Vraag me niet of ik hier ooit op ben gekomen. Ik gebruik het niet meer. Donkey Kong 007, het hotmail.com van Mitchell. Michael zijn e-mailadres vroeger schrijft hij was Michael underscore eierkoek. <laughs> <laughs> Leila die mailde met mini mensje 76 het hotmail.com. Beffy 2008, in hotmail.com, die is van Jeffrey. En, <laughs> ja, en Elsbeth, die schrijft: haha, ik had als puber rode clown in hotmail.com, ik heb rostig haar en ik ben mega grappig. <laughs> verdubbel je salaris. In één minuut. Het is kwart over vijf precies, dinsdagmiddag. Ik ga spelen met Julian. Goedemiddag. Yes, goedemiddag. goedemiddag. Hallo, welkom in jouw arena. Dankjewel. Julian, had je ook een gek e-mailadres of was je gewoon uh, julian.denhamer.hotmail.com? hotmail.com? Nou, je zit dicht in de buurt, ja. Ik oh, heb ja. braaf gehouden, ja. <laughs> Lekker degelijk. <laughs> Julian, jij bent fysiotherapeut bij de GGZ? Ja. Waarom, uh, waarom zou iedereen met lichamelijke klachten eens naar de fysiotherapeut moeten? Dat is voor mij dus echt een, een, een, een drempel om te nemen. Als ik een, een tijdelang met klachten rondloop, denk ik, gaat vanzelf toch wel over? Ja, nou ja, precies daarom. Want het gaat waarschijnlijk niet vanzelf over. En als het wel vanzelf overgaat, dan hoef je er niet heen. Dat is ook een beetje. Oh ja, dat je precies. Ja, ja, ja. Wat vind je het ja. lekkers om te doen bij, uh, bij je patiënten? Wat is het leukst? Uh, ja, dit klinkt heel cheesy, maar ze beter maken en uh, zorgen dat ze weer wat gelukkiger worden in het leven. Ja, dat door, we, doordat ja. ze weer makkelijker kunnen bewegen. Precies, dat ze gewoon weer recht op de deur uit kunnen. Precies. Maar ja jullie ja. wat verdien jij per maand als fysiotherapeut bij de GGZ? Uh, netto zitten we dan op uh, 2600. 2600 euro, voor hoeveel uur? Dat is 32 uur. En je bent 28 jaar jong? Ja. Waarom gaan we spelen? Waarom wil je jouw salaris verdubbelen? <laughs> ja, ik wil heel graag een autootje. Oké, okay, je hebt nog geen en, autootje op dit moment. Nee, nee, daar ben ik vanuit sparen. En dit, uh, dit zal wel helpen. En hoe kom je nu op je werk dan? Uh, met de trein. Oké, okay. soms even met een collega meerijden oh, en dan lekker q muziek okay, ja, luisteren. Ja, ja, dus wel altijd Q onderweg. Jazeker. Oké, okay, ja. ik gun jou die eigen bolide waar je keihard Q-Music aan kunt zetten. Julian? Nou, dankjewel. We gaan, het, uh, we gaan het regelen. Luister goed. Het zijn spelregels. Ik heb tien vragen voor mijn neus. De klok staat op één minuut. Telt zo meteen onvermijdelijk af naar nul. Als je het voor elkaar krijgt om tien vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris. Win jij dus 2600 euro voor een autootje? Je mag ja. maximaal twee gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. Want die moeten goed worden beantwoord. Maar ook ik een fout antwoord. Is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord. Gaan we voor. Ben je er klaar voor? Yes. Mooi, ik wens je bij deze heel veel succes. Dankjewel. Ik ga de klok starten, hier komt jouw vraag 1. Hoe heet de moeder van koning Willem-Alexander? Maxima. Nee. Beatrice, god. <laughs> Dat ging wel heel snel mis. Dit gebeurt zelden, Julian ja dit ja, is ik uh, een beetje bang dit is echt dit zijn de zenuwen dit is zo ontzettend jammer nee maxima maxima is de moeder van uh, zijn kinderen maar niet zijn moeder zijn moeder heet inderdaad uh, beatrix ja daar ik, Julian, al een ik mag bang voor dat ja, dit zou gebeuren. ja ja kut we kunnen het niet mooier maken ik mag je wel feliciteren met een Q prijzenpakket maar ja dat is natuurlijk niet die gedroomde 2600 euro voor een autootje. en in een prijzenpakket kun je ook niet rijden Nee, mij is niet anders. je eigen, eigen schuld wel. Ja, dat kan gebeuren. Nogmaals, er zijn de zenuwen... je hoeft je ergens voor te schamen. Ik wil je bedanken voor het meespelen. Ja, bedankt dat ik mee mocht doen. En ik wens je ondanks dit moment een heel fijne dinsdag. Ja, dat komt wel goed. Jullie ook. Dag Julian. Joe. Verdubbel je salaris. In één minuut. Ga ook de uitdaging aan. En geef je op via de Q-Music-app.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 Somebody like you Will never be the same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 Bam, bam bij Q-Music. Bericht van Mirjam in de Q-App. Hoi, heb ik verdubbel je salaris gemist? Hopelijk niet. En anders salaris verdubbeld. Uh, nee, het was echt een poep en zucht was het voorbij. We speelden met uh, Julian vandaag. En uh, Julian die ging nat op vraag 1. Ja, het kan gebeuren. Dit is gewoon de spanning van het spel. Hoe heet de moeder van koning Willem-Alexander? Hij zei Maxima. Dat is fout. Het moest uiteraard Beatrix zijn. Maar dit is wel wat er kan gebeuren in de arena. Uit dat dan morgen, net als vorige week, maar weer eens een keer de salaris verdubbelen. Het kan jouw salaris zijn, meld je aan via de Q-app of via Qmusic.nl. Wij gaan de richting 5 uur. Het nieuws krijg je zo van Eefje. Ja, er wordt gevoetbald vanavond. Champions League. Ajax moet aan de bak en we blikken zo even vooruit. En gone, gone, gone. Komt er aan van David Guetta, Teddy Swims en Toons en I. De allermooiste acties vind je bij Trek Pleister, Nu.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 Fans van extra extra veel voordeel opgelet.